Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Plikken. Een hele goede morgen of nacht. Nou, ik zou het gewoon nacht noemen trouwens. Het is uh, twee minuten over drie... Het was een prachtige dag vandaag, vond ik. Ik ben veel buiten geweest, lekker door de stad gewandeld. Lekker uh, over de meubelboulevard ook, onder andere. <laughs> maar um, ja, het was echt heel lekker zonnig weer. En toen dacht ik, ach, de zomer komt er weer aan. En de vogeltjes beginnen al te fluiten. En het wordt ook al veel eerder licht. Het blijft langer licht. Nog maar eventjes. En dan uh, is het zelfs licht tijdens dit programma, misschien wel. Nou ja, kijk, een Spanjaard die zal ons echt voor gek verklaren. Dat we hier uh, al blij mee zijn, maar dat zegt al genoeg over ons weer. Um, en dat het hier uh, licht is tijdens het programma, dat zal sowieso niet gebeuren. Ik dacht, ik zoek het eens even op. Ik was er wel benieuwd naar. Maar uh, op het uh, hoogtepunt, dus op zijn vroegst, dan is het om 19 minuten over 5 licht. En dat is dus midden in de zomer en ja, nog steeds net na dit programma. Dus we zitten echt diep in de nacht. Dus ik ben ook benieuwd, uh, ja, als je nu wakker bent, misschien ben je wel net ontwaakt uit een droom. En dromen hebben mij eigenlijk altijd gefascineerd. Ik droom zelf heel veel. Tenminste, ik onthoud mijn dromen altijd. Maar er zijn dus ook mensen die zeggen... ja, ik weet, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik wel droom. Ik onthoud ze in ieder geval niet. En uh, dat verschil, dat is best wel gek. Maar er is dus onderzoek naar gedaan afgelopen week... En uh, ja, het schijnt te maken te hebben is hebben ontdekt dat het iets te maken heeft met uh, de hersenactiviteit tijdens het slapen. Goh. Uh, als je veel activiteit hebt in een bepaald hersengebied, dan onthoud je dus vaker je dromen. En je reageert sneller op prikkels van buitenaf. Dus als er bijvoorbeeld geluid is op straat of in de slaapkamer, dan word je vaker wakker. En daardoor onthoud je je dromen. Want als je wakker wordt verwerk je nieuwe informatie, maar als je slaapt niet. Dus je moet wakker worden om je dromen te kunnen onthouden. Ja goed, ik ben verder ook geen uh, neurowetenschapper. Ik weet er eigenlijk niet zoveel meer vanaf... dan wat ik op internet kan vinden. Maar ik vind dit dus heel interessant. En um, nou ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat bij jou zit. Of jij jouw dromen onthoudt of niet. 0800-112E, dan bel je nu uh, naar Radio 1. Thijs, jij bent nog even blijven zitten. Um, hoe zit dat bij jou? onthoud jij ze ook net zo vaak als ik? Ja, maar wat ik dus eigenlijk van het hele onderzoek begrijp... als je je dromen onthoudt, dan ben je gewoon een slechte slaper. Nou ja, je, je hoeft niet per se minder diep te slapen. Dat zeggen ze niet. Ze nee, maar zeggen, je moet wel steeds wakker worden. Ja, ze zeggen wel dat je inderdaad wakker wordt... of snel reageert op prikkels van buitenaf. Ja, ja. Ja, ik heb het een beetje met periodes. Ik heb soms hele periodes dat ik totaal niet meer weet wat ik, wat ik gedroomd heb. Eh, toen ik vanochtend wakker werd... toen... Wist ik nog wel mijn droom, maar die ben ik nu weer vergeten. Want ik zat na nee. te denken, dacht ik ja, ik, nee, ik weet het echt niet meer. Nee. Ja, ik had iets gedroomd wat met de dag ervoor te maken had. Dat weet ik nog okay, wel. Maar dus ik het weet was het... wel een, een realistische droom. Ja, het was, ik droom niet vaak wel je... realistisch. Ah ja, oké. Okay. Geen uh, fantasie dingen waarvan je achteraf denkt. Huh? Nou, soms al fantasiedingen, maar die zijn wel realistisch. Realistisch fantasie. Ja, nee, ik bedoel, ik, ik, ik, ik, ik droom niet over rare orks <laughs> of rare buitenaardse ruimteschepen of weet ik veel wat. Nee, maar wel maar, dingen die niet echt kunnen gebeuren Nee, dat zijn. je bijvoorbeeld met iemand bent dat je denkt, ja, maar diegene heb ik al honderd jaar niet meer gezien, dat kan niet. Nee. Ja, ik vind het dus heel raar. Ook hoe je inderdaad soms kunt dromen over iets of iemand dat je al heel lang niet hebt gezien. En dan denk je even, hoe, hoe kom je daar dan opeens op? En dan word je, je wakker en dan heb je ineens een appje van diegene. Nou, dat heb ik dan weer niet zo vaak. Nee, dat kan ik niet, want WhatsApp deed het niet. Oh ja, precies. Nou, 0800-1121, hoe zit het bij jou? Als je uh, slaapt, onthoud je je dromen altijd. Of uh, ja, eigenlijk als je wakker wordt dus. Uh, of niet, daar ben ik benieuwd naar. 0800-1121.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 His tailor is not a star And even Lana us my heart, something he can't see. My baby doll. My baby just cares for me. En het uh, is tien uh, over drie, midden in de nacht. Het kan zijn dat je misschien wel net wakker bent geworden... uit een spannende droom of uit een enge droom. Ik heb dat ook wel eens, dat ik dan wakker word... uit een hele, hele nare droom. En dat ik dan ja, die, die bittere nasmaak van die droom maar niet kwijtraak. Ook al ben ik al wakker en weet ik, oh, het was maar een nachtmerrie... dan, dan blijf ik me echt nog wel een paar minuten zo bang of, of geschrokken voelen als ik in die droom heb meegemaakt. En sowieso zijn mijn dromen lijken altijd heel realistisch. Als ik dan wakker word, dan uh, vertel ik het ook wel eens na tegen iemand. En die denkt dan... Echt dat ik iets aan het vertellen ben wat ik echt heb meegemaakt. Maar dan uh, ben ik eigenlijk gewoon aan het vertellen wat ik gedroomd had. En ik ben benieuwd of jij dat ook hebt. Of jij je dromen nog überhaupt kunt onthouden als je wakker wordt. Of of je dat gewoon echt geen idee van hebt wat jij allemaal gedroomd hebt. Misschien denk je dat je wel helemaal niks droomt. 0800-1121, dan bel je nu naar Radio 1. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Um, zelf had ik laatst een keer dat ik, um, uh, dat ik aan het dromen was of tenminste ik werd wakker dat ik gedroomd had dat ik ja op vakantie was in Irak midden in het oorlogsgebied en um, dat ik toen uh, ik was er met mijn vader mijn moeder mijn zus en mijn vriend en uh, nou ja we hadden al het idee dit gaat niet helemaal goed aflopen we voelden een beetje dreiging we waren wel op een camping maar we voelden wel een beetje dreiging van de mensen daar dus um, toen dachten we nou Laten we maar, we maar weggaan. Maar dat viel een beetje op. Dus we hadden al door dat ze ons een beetje in de gaten hielden. En toen moesten we ineens gecontroleerd worden. Nou, en op dat moment zat mijn zus al op een scooter. En mijn vriend die kwam met een scooter op ons afrijden. Die sprong eraf en die zei... Ga erop en rij weg! Dus hij had eigenlijk zijn leven opgeofferd om mij te redden. Nou ja, dat soort dromen die vertel ik dan daarna aan mijn vriend. En dan kijkt hij me aan van... Nou ja, goed, um, het zal wel... Ik vind het een leuk verhaal, maar het is een beetje gek dat je dit zo vertelt. Alsof je het echt hebt meegemaakt. Maar eigenlijk vind ik het best wel weer leuk. Want je, je fantasie die doet echt, uh, ja, gaat echt alle kanten op in ieder geval uh, in mijn, uh, tijdens mijn dromen. Dus uh, daar kan ik zelf altijd nog wel van genieten de volgende dag. En um, ik ben benieuwd, heb jij dat ook? Kun je je dromen nog onthouden? En uh, wat voor dromen zijn dat dan? 0800-1121. Een band die zich heeft laten inspireren door de Rolling Stones. En dat hoor je goed. Het lijkt er wel een beetje op Primal Scream en rock hoorde je. Um, dus even kijken. Anne, goeienacht. Hai hey Lieke, goeienacht. Hey Vertel eens, wat is jouw laatste droom die je kan herinneren? Oeh, de laatste die ik kan herinneren is... Ja, dat is het een beetje. Ik, ik droom altijd heel heftig en ik droom heel erg veel. Mm -hmm. En dan word ik ochtends wakker. En ken je nog van die kinderavonturenfilms van vroeger? Uh, op zondagmiddag had je dat altijd op RTL. Bijvoorbeeld over twee honden en een kat. En dan waren hun baasjes verhuisd en die moesten dan door een geberg te gaan lopen... Uh, om hun baasjes weer te vinden, omdat ze ergens verloren waren geraakt. Zeg me niks, maar dat... vertel verder. Nou ja, kinderavonturenfilms, dat bedoel ik een beetje. Ik droom altijd in die trant. Echt alsof het gewoon een, een, een complete film is met alles erop en eraan. En dan komen er ook mensen bij die ik jaren niet meer gesproken of gezien heb. En die spelen nee. daar dan opeens een rol in. En ik moet wel altijd een soort van doel bereiken... En dan word ik wakker en dan denk ik, ik moet dit eigenlijk opschrijven en bij Disney gaan werken. Want volgens mij zouden ze best wel blij met me zijn. Ja, want jij dan... verzint dus echt gewoon nieuwe dingen in jouw droom. Echt nieuwe figuren en wezens die eigenlijk helemaal niet bestaan. Nou ja, zo voelt het altijd. Maar dan is het wel altijd, tien seconden later is het weg. Als je wakker bent, dan weet je het niet meer. Ja. Nee, het is heel even en dan denk ik, oh, ik moet het vasthouden en dan is het weg. Maar okay. ik heb ook wel eens uh, een, een beetje gekeken naar dromen. En het is dus zo, je kan nooit iets nieuws verzinnen in je dromen. Omdat uh, je hersenen alleen maar bezig zijn met dingen te verwerken. Dus alles wat in je droom voorkomt, heb je ooit al een keertje gezien of meegemaakt. Of op wat voor manier dan ook geregistreerd. Mm -hmm. En daaruit putten je dromen van al die stukjes. Ah, oké. Okay. Maar um, ik heb ook wel eens gehoord dat als je het wel opschrijft... meteen nadat je wakker wordt... dat je dan uh, de volgende keer het langer onthoudt. Dus daarmee train je dat onthouden, zeg maar, na het wakker worden. Dus misschien moet je daar toch eens, moet je toch eens een, een schrijfblokje naast je bed leggen. Uh, waarmee zo je dan... Dan ga ik naar Disneyland. Nou. Dan, ik naar Disneyland. <laughs> en dan heb ik naar Disneyland. En dan heb ik een baan als filmschrijver. Dat zou supercool zijn. En is, is het altijd zo? Droom je altijd in dat genre? Of is het, uh, verschilt het nogal? Nee, het is, het is echt altijd dat en ook heel erg vaak. Mm -hmm. Ik droom ook volgens mij iedere nacht. Ik vind het ook heel raar als mensen zeggen ik droom helemaal niet, want dat geloof ik niet. Je registreert wel iets. Ik kan wel soms, als ik, als ik heel gestrest ben, ik heb iets heel belangrijks, dan ben ik in mijn hoofd, laat ik maar zeggen, die dag al aan het dromen. Dus dan ga ik al alles wat ik moet regelen en doen, yeah. ben ik al in mijn slaap aan het doen. En dan word ik heel panisch en onrustig wakker. Dat vind ik altijd verschrikkelijk. Yeah. Ja, dat heb ik ook wel eens. En dan denk ik dat, die... ik, dat ik me verslapen heb en dan ben ik wakker... en dan is het nog, duurt het nog drie uur voordat ik eigenlijk pas eigenlijk wakker hoef te worden. Ja, en die dromen onthoud ik dan weer wel. Wat ik heel stom vind, die hoef ik echt niet doen. Daar te heb je niks aan. Nee. Maar heb jij het idee uh, dat je ook onrustig slaapt? Want uit het onderzoek wat ik uh, eerder noemde... was dus gebleken dat uh, mensen die ja, vaak wakker worden van geluiden om zich heen... of op straat of in de slaapkamer... dat die vaak hun dromen kunnen onthouden. Ik slaap best wel heel vast, maar ik val ook heel vaak in slaap met mijn laptop aan, uh, mijn oortjes in de radio nog aan, mijn lichten aan. En ik woon boven twee cafés, dus er staan ook altijd ontzettend veel lallende mensen onder mijn raam. Mm -hmm. En ochtends zijn er altijd glasbakken, maar zolang ik slaap hoor ik er niks van. Ja, dus prikkels uh, genoeg in ieder geval bij, in ja, jouw buurt, wel. maar jij ja, slaapt er gewoon door zo heen. Ik zei, ja, je kan er een bom naast mijn hoofd afsteken. <laughs> nou, ik zou, echt, uh, de, ik zou het een keer proberen. Een boekje naast je bed leggen en uh, je droom meteen opschrijven. En nou, wie weet uh, levert het je een baan op bij, bij Disney. Ik ga ik doen. Oké, okay. <laughs> dankjewel voor het bellen, Anne. <laughs> fijne nacht, Lieke. Uh, ja Doei. Doei. Gwyn Collins en Girls Like You midden in de... deze zondagnacht, zaterdagnacht, zondagochtend. Het is bijna half vier en uh, het is vakantie voor veel mensen. Voorjaarsvakantie, ja zelf, ik, ik, ik ben geen student of ik zit niet op school dus ik heb geen voorjaarsvakantie. Maar er zijn veel mensen die vrij hebben in ieder geval deze week. Lekker een weekje weggaan naar het buitenland of zo. heerlijk. En uh, nou, ik ben eigenlijk benieuwd naar het volgende. Ik heb... Uh, een website gevonden dat heet Dilemma Dinsdag. Nou, Het is natuurlijk geen dinsdag. Het is zaterdagnacht. Maar ik ga je een dilemma voorleggen omdat ik benieuwd ben wat je dan zou kiezen. En uh, ja, het, het is vaak moeilijk. Het zijn uh, expres natuurlijk lastige dilemma's. Vorige week had ik trouwens de vraag: zou je liever één keer iets drinken met Beyoncé, dus die, die zangeres, of met uh, president Obama? Nou, dat was um, heel duidelijk: iedereen koos voor president Obama. En uh, deze week heb ik een andere vraag voor je. En als jij uh, nou, het antwoord weet, dat is niet een uh, quiz of zo, maar als jij een keuze kunt maken, bel dan naar 0800-1121. En het gaat om het volgende. Zou je liever onsterfelijk willen zijn? Of liever de toekomst voorspellen? Dat is het dilemma dat ik aan je vraag. Dus uh, 0800-1121. Daar kun je naar bellen om uh, daarover mee te praten. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het zelf zo lastig... dat ik dacht, nou, het lijkt allebei heel mooi... maar het, ik zou het eigenlijk allebei niet willen. Want als je namelijk onsterfelijk bent... ja, en de rest is dat niet. Dus je ziet iedereen om je heen. Al je dierbaren die gaan uiteindelijk dood. En dan blijf je... Het is oneindig. En uh, als je de toekomst kan voorspellen... daar lijkt me dan niet zo heel veel aan. Want dan weet je al precies elke keer wat er gaat gebeuren... Maar ja, het is een dilemma. Dus je moet één van de twee kiezen. En als ik dan moet kiezen, dan zou ik zelf toch wel echt gaan voor de toekomst voorspellen. Omdat dat me dan het minst erg lijkt. Omdat, ja, onsterfelijk zijn, het lijkt me echt vreselijk. Tenzij natuurlijk iedereen onsterfelijk is. Alhoewel, ja, dan wordt het ook wel weer heel erg druk. Dus ik denk dat dat ook niet heel handig is. Nee, ik zou echt gaan voor de toekomst voorspellen. Maar ja, goed. Uh, wat kies jij? Daar ben ik benieuwd. Naar 0800 1121 dan bel je hier naartoe. Love, don't bring me down. You can turn me around. Love don't lead me out and then leave me all alone. Wrong. I've been waiting too long Love, don't set me up And then pull the rug away En, all better, hoorde je. en ik heb de, de vraag aan je gesteld. Ja, als je nou een dilemma krijgt. Je moet kiezen tussen twee dingen. Namelijk, zou je liever onsterfelijk willen zijn? Of de toekomst willen kunnen voorspellen? En dat lijken eigenlijk twee hele mooie dingen. hele fijne dingen. Um, maar ja, als je er wat, wat dichter naar kijkt. Dan is het eigenlijk allebei niet zo heel erg fijn. Want uh, nou ja, als je onsterfelijk bent en je bent de enige, dan zie je eigenlijk iedereen om je heen langzaam maar zeker uh, overlijden, ouder worden. En uh, als je de toekomst kunt voorspellen, dan weet je eigenlijk altijd al wat er gaat gebeuren. En uh, Gerald uit Groningen, goeienacht. Gerald, goedenacht, goedenacht. Goedenacht. hey, Hé, goeienacht. Hey, um, ja, voor jou ook de keuze. Wat zou je liever willen onsterfelijk zijn of de toekomst kunnen voorspellen? Ik zou de toekomst willen kunnen voorspellen. En waarom? Wat zou je ermee doen? De reden waarom is omdat ik uh, mensen. Als ik uh, weet dat iemand ziek kan worden in de toekomst. dan kan ik die preventieve maatregelen adviseren. Ja. Dus dan uh, kan die persoon altijd. Uh, uh, dus uh, uh, dat die persoon uh, al weet wat hij moet uh, doen. om uh, dat te uh, kunnen voorkomen. Ja, dus je zou er uh, mensen mee helpen eigenlijk? Ja, mensen meehelpen. Ja. Primair uh, mezelf. <laughs> ja. je als, het, uh, zo, als het zover mag zijn. Ja, je zou echt wel jezelf inderdaad je eigen toekomst willen voorspellen en dan kijken waar de nou ja, eigenlijk wat, wat, wat voor obstakels je te verwachten krijgt. Zeker, zeker. Want uh, stel voor ik uh, zo'n bepaalde ziekte krijg, ja. dan kan ik al uh, de doktoren en de deskundigen. Raadplegen en dan kunnen ze mij uh, adviseren van uh, wat voor remedie ik uh, kan uh, treffen. Ja, yeah. maar kijk, want wat ik al zei, ja, ik zou zo bang zijn dat dan het hele ver verrassingseffect van eigenlijk van het hele leven weg is. Want dat, dat vind ik juist zo, zo mooi ook, dat je soms gewoon echt niet weet ja, dat, dat iets je tegemoet komt en dan is het nog fijner als het iets positiefs is natuurlijk, als het geen ziekte is maar nee. ben je daarmee eens als positief... nee. Ja, ik ben er nog, als iets positief is ja. dan uh, zo ben ik er helemaal blij mee, maar als iets negatiefs is dan wil ik het voor zijn Ja, Dus je zou het eigenlijk alleen voor de negatieve dingen wel willen kunnen voorspellen en dan voor de positieve dingen dat laat je dan liever op je afkomen eigenlijk ja, dan laat ik over me heen komen, want dan is het allemaal goed. Positief is iets goeds, dus negatief is iets fout. Dus de negatieve uh, as, uh, dingen zou ik altijd uh, voor willen zijn. Of uh, zoals ik zeg, preventieve maatregelen treffen. Ja. Hey, en waarom lijkt het je niks om, om onsterfelijk te zijn? Want dan hoef je helemaal geen maatregelen te treffen als je ziek wordt? Ja, kijk, ik ben een gelovig mens en uh, dat laat ik in uh, Gods handen. Ja. Precies, en dan... Uh, ja, dat laat ik in gods aan, uh, ik, uh, ja, uh, het lijkt me, ja, het lijkt me, uh, ja, het lijkt me eeuwige leven, hè. Mm -hmm. Precies, dus dan, eigenlijk, Maar uh, dan, dan ben je dat eigenlijk al? Ja. Ja. Dat zou je graag willen, maar dat, uh, dat, is, uh, dat is een, uh, ja, dat kan ik niet 1, 2, 3 zelf uh, uitmaken. Dat mm -hmm. uh, laat ik in gods van, uh, dat zijn uh, moeilijke, dat zijn theologische vragen. Ja. En antwoorden. Ja, maar is beide toekomst voorspellen eigenlijk dan toch hetzelfde? Ja, dat is ook boven natuurlijk. Ja. Dat uh, is Ja, daar heb je ook weer gelijk in. Maar uh, ja, is, nou, is, zoals je zegt, is het een uh, dilemma, hè? Ja, precies. <laughs> daar heb je gelijk maar, in. Uh, maar, maar het is uh, duidelijk oh, dus. Voor jou. Ja. De keuze is voor jou de toekomst voorspellen. Nou, Gerald, dank ja, je voor het bellen. Ja, zelfde en uh, prettig uh, succes met je programma. Dankjewel En een hele fijne nacht nog. Ja, ingelijkt. <laughs> dank je Doei. Doei. Do uh, Mark, goeienacht. Goeienacht. Hi. Uh, nou, wat, wat, wat kies jij? Hetzelfde als Gerald, dus liever de toekomst voorspellen... of zou je toch liever onsterfelijk willen zijn? Nee, liever de toekomst voorspellen... Dus als dat wel voor meer mensen geldt, is dat dan niet zo bedreigend meer. Want stel dat dan zeg maar uh, 50% of meer uh, weet je wat, kiest voor de toekomst voorspellen, dan is dat ook alweer iets normaler geworden. Ja. de dan toch een einde zit aan je leven. Anders wordt het wel heel moeilijk, want moet je kijken hoeveel generaties... en de milieubelasting erbij komt als iedereen blijft leven... Nou... Precies. Dat het wel heel moeilijk is om elkaar te blijven begrijpen als er zo, zoveel leeftijdsgeneraties Ja, en de, de, de aarde zou ook een beetje te klein worden inderdaad. Daar zat ik net ook over na te denken. Dus dan wordt het heel, he, helemaal niet gemakkelijk hier op aarde. Als er zoveel mensen zijn. En als je, en als je de toekomst kan voorspellen, Dat zal dan misschien weer niet helemaal voor 100% zijn, maar voor 95% of voor... Uh, 80%, of misschien soms zelf voor 100%. Dat weet je ook niet of dat uh, helemaal 100% is, allemaal. Of het klopt, bedoel je? Nou ja, misschien is het dan misschien maar voor een bepaald percentage voorspelbaar. En waarop zou jij dan het liefst de toekomst willen voorspellen? Op welk uh, gebied? Uh, oh, dat vind ik ingewikkeld. Nou. Uh, uh, dat, dat kan op zoveel dingen zijn. Of het over jezelf gaat of een ander maakt al heel veel uit. Ja, maar zoals Gerald net zei... die zou dan graag willen helpen... Uh, voorspellen wanneer mensen ziek worden... zodat ze er op tijd bij kunnen zijn. Is er nog zoiets waarvan je denkt... Ja, oh ja, ja daar is, zou het wel is, heel goed... Dat is, uh, dat is zeker al iets. Ja. Maar ik zou misschien ook wel uh, nieuwe dingen willen voorspellen... die het leven aangenamer, prettiger... of makkelijker uh, maken. Of iets voor jonge kinderen... Uh, Voorspellen of uh, ja, dat soort dingen. Of vo voorspellen dat het geld minder belangrijk wordt in het leven. Ik heb het eindeloos door van te zien. Ja, ja, klopt. Dat was het leuke daarvan. Ja, ja ik, moet, uh, ik moest meteen denken aan, uh, je had vroeger een serie waarbij iemand elke keer de krant van morgen kreeg. En dan moest hij uh, alle misdaden, zeg maar, die erin stonden, proberen te voorkomen. Zodat de krant de volgende dag eigenlijk heel anders was. Maar het, gaf natuurlijk, het brengt ook weer een hele grote druk mee. Want ja, jij bent op dat moment verantwoordelijk voor dat dat allemaal dus niet gaat gebeuren. Ja, maar stel dat dan, zeg maar, nu is dan het dilemma over het een of het ander. Nou, stel dat dan uh, de helft uh, kan, wat ik ook kan en jij ook kan. Dan is dat ook niet meer zo bijzonder. Nee, als en de het gewoon. De andere helft is dan misschien onsterfelijk. Als het net als uh, uh, ademen en uh, praten gewoon een soort normale menselijke eigenschap is, bedoel je? Ja, want kunnen heel veel mensen dat. En dan is er ook een hele grote groep die misschien onsterfelijk is. Want die heeft daar dan voor gekozen. Of die heeft daar dan een connectie mee vanuit het universum, ik zeg maar wat. Ja, dat uh... dat zou bizar zijn. Ja. Dat je dus niet alleen als man of als vrouw wordt geboren, maar ook dat je dus of onsterfelijk wordt of, een, of de toekomst kan voorspellen. Ja, je hebt tegenwoordig ook, uh, ja, bedoel, je hebt zoveel uh, manieren om geboren te worden. Uh, transgender, homoseksueel, gehandicapt, ik bedoel, kan dat toch ook nog wel? Bij, uh, ja, precies. Of, of als ouderen geboren worden en dan jonger worden. Ja, net ik als, uh, hoe heet die, Tim Burton is dat toch? Ook een film die daarover gaat. Tim Burton? Ja, ik heb het wel eens van gehoord, maar ik weet even de naam niet. Benjamin Button is het, ja. Die, uh, wordt dan, uh, ja, die, die begint als oud-mannetje en dan wordt hij steeds jonger. Dat is ook bizar, ja. Misschien is het wel leuk om hier een film over te maken... dat de helft van de mensen onsterfelijk is... en de helft van de mensen de toekomst kan voorspellen. Maar het wordt in ieder geval het probleem met de aarde met de overbelasting. Ja, dat is waar. En, en elkaar begrijpen wordt het nog uh, lastiger, denk ik... Want we moeten mensen van 20 mensen van uh, 250 gaan begrepen en andersom. Ja, anders ja dan, heb je, dan, dan heb je pas generatieverschillen inderdaad. <laughs> <laughs> dan wordt het heel ingewikkeld. Hé, hey, uh, Mark, dank je wel voor het bellen. En ik wens je nog een fijne nacht, hè? Ik uh, hoop dat je kan voorspellen voor mij dat ik even lekker slaap. Ik uh, even denken... Ja, ik, of, ik, zie of ik hoor dat nu binnenkomen, inderdaad. Oké. Okay, slaap lekker, Mark. <laughs> jo, dank je. Okay, Tokyo, South America. us no. Ja, je moet hier die videoclip eigenlijk eens een keer van zien. Dan zie je David Bowie en Mick Jagger tegenover elkaar in trouwens geweldige outfits. Maar dat zal in die tijd wel hip zijn geweest. Grote pofbroeken en die tot hun navel komen en dan een blouse erin. Uh, en die uh, ja, met elkaar aan het dansen zijn. Heel vrolijk. Ik uh, vond het wel aanstekelijk. Ik moet zeggen, toen ik die videoclip zag, dan uh, had ik ook wel zin om te gaan dancing in the street. Het is uh, ja, kwart voor vier bijna. En uh, het is nou niet echt een normaal tijdstip om wakker te zijn. Terwijl je nu natuurlijk aan het werk bent, net zoals ik. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd op dit moment uh, wie er wakker is en waarom je dan nog wakker bent. Heb je dan gewoon last van slaapproblemen? Of ben je net, uh, zit je in de auto, ben je net onderweg terug van een, een feest waar je geweest bent? Of uh, ja, heb je bijvoorbeeld uh, een eenmalige nachtdienst? Dat kan natuurlijk ook. Ik ben gewoon benieuwd, als je nu aan het luisteren bent... gewoon de mensen die op dit moment hun radio aan hebben staan op Radio 1... Ja, wat doen zij wakker op dit moment? Wat, wat doe jij wakker? Waarom ben je nu aan het luisteren? Want het is niet echt een normaal tijdstip. Zeker niet op, uh, op zaterdag. Behalve dus als je, zoals ik me wel goed voor kan stellen... Uh, nou, wat voor mij zelf in ieder geval de enige reden is... waarom ik op zaterdagnacht vaak wakker ben... aan het werk ben. Of in een kroeg sta. Um, nou, Ik ben er heel erg benieuwd naar, je kunt bellen naar Radio 1, naar 0800-1121. Dan hoop ik zo meteen uh, wat, uh, ja, wat nachtverhalen te horen van mensen die op dit moment wakker zijn. En waarom ben jij wakker? 0800-1121. T-Rex en Jeepster hoorde je op Radio 1. Goedenacht, het is bijna 4 uur. En ik ben zelf aan het werk, daarom ben ik nog wakker op dit moment. En ik vroeg me af, waarom ben jij nog wakker? Wat ben je aan het doen? Ben je dan aan het werk? Of ben je dan, uh, heb je dan last van uh, insomnia, dat je niet kan slapen? En uh, Thijs, jij bent uh, ja, eigenlijk niet aan het werk, maar je hebt wel iets gedaan net. Vertel. Thijs, goedenacht. Hey. Oh, hoi. Ja, ik kon net eens goed gestaan. Nee, ik heb net de familieleden van dus Schiffholm teruggebracht naar huis en ik ga nu zelf naar huis. Dus jij hebt gewoon op dit tijdstip voor taxichauffeur gespeeld? Ja, een soort van. En Alleen dan onbetaald, want dat zijn Hoeveel kilometers moest je voor ze rijden? Uh, een stuk of 80. Ah, oké. Okay. Ah, nou, dat is nog te doen. Ja, daarom. Hey, en hebben ze wel. Uh... Ja, ik ben lekker lekker tafel in tijd. Nou, dankjewel. Ik, ik doe mijn best. Ik heb ze allemaal zelf uitgekozen. <laughs> Oké. Okay. Heb je nog uh, een cadeau van ze gekregen? Een souvenirtje? Nee, dat doe ik ook niet. Ze hebben je gewoon. De die je mij vaak zagen, doe je mij niks mee. Nee. nee, dat klopt. Die worden vaak inderdaad uh, weggegooid. Maar uh, het is wel soms leuk dat, dat het uit een, een ver land komt. Waar waren ze trouwens geweest? Egypte. Oh, Oké. Okay. En hoe hadden ze het gehad? Zo ver, ze tegen mij zeiden prima, het was leuk. Lekker weer. Eet was goed. Ja, waarschijnlijk zaten ze in een uh, groot hotel waar je onbeperkt eten krijgt. Uh, dat is vaak. Als... Ja, precies. Ja, heerlijk. Ik heb het nog nooit gedaan, maar uh, ja. Ik kan me voorstellen dat het zeker nu in een, in een koude winter in Nederland. wel lekker is om uh, gewoon een week lang in de zon te liggen. en niet te hoeven nadenken over wat je gaat koken. Of, Eigenlijk hoef je gewoon helemaal niks te doen. Vooral dat laatste, denk ik. Ja. Maar het is niet echt koud hier. Nou, nee, ja, het is wel eens kouder geweest in de winter, inderdaad. Maar het is kouder dan, uh, dan in Egypte, in ieder geval. Waren ze bruin? Dat is waar. Hij mee. Oh. Ja, een weekje is maar, Het is niet heel lang... Nou, de Thijs... mensen die van de witte kortaf komen zijn bruine. <laughs> ja, maar dat is dan maar alleen rondom hun, uh, hun ogen. En dan, dan heb je zo'n grote witte zonnebril op je hoofd. Vaak. Ja. Hé, hey, uh, Thijs, Je bent bijna thuis of niet? Ja, nog een kilometer of drie. Oké, okay, nog een kilometer of drie. Nou ja, dan ga je denk ik niet meer horen dat ik zo meteen ook nog uh, het nummer van Jan Tiersen ga draaien uit Amelie zei je in je auto blijft zitten natuurlijk, als je al thuis bent. Ja, voor iets aan mijn lichaam blijf ik in mijn auto zitten. Oké, okay, nou, dan uh, uh, zal ik snel doorgaan, Thijs. Dan uh, ja, hoe eerder ik ophoud met jou te praten, hoe eerder ik hem ga draaien natuurlijk. Dat is goed. Goeien nacht. <laughs> ja, jij ook. dankjewel voor het bellen. Goeien Doei, doei. Hey, um, en Martine? Ja? Hey, goedenacht. Jij bent uh, ook nog wakker, zo te horen. Of je praat ja, in je slaap. Maar ik liep al, maar ik... Ik werd wakker omdat ik naar de wc moest, en als ik dan terug zet ik altijd even de radio aan. Oh, oké. Okay. En toen hoorde ik een, uh, een vraag we je liever onsterfelijk of liever wilde voorspellen. En dat vond ik zo'n interessante vraag. Ja. Yeah. En toen hoorde ik jou, en toen had je weer een andere vraag. Waarom ben je wakker? Nou, en daarom? Nou, dus omdat je, eigenlijk gewoon omdat je naar de wc moest, dat is eigenlijk de eerste reden. Ja, en dat. Dan weer terug ben in bed. Denk ik, wat zou er op de radio zijn? Is er al nieuws? Of... Nou ja, gewoon eventjes. Hé, hey, en hoe laat was je naar bed gegaan? Lag je al lang in bed? Ja, ik lag al vanaf een uur of half elf in bed. En ik heb toch een tijdje liggen niet slapen, zou ik maar zeggen. Ja. Ik denk dat ik een uur of half één in, ah. <laughs> in slaap was. Oh, dan heb je behoorlijk ja. lang naar het plafond liggen staren. Ja, het ligt als uit hoor ik heb die In de nacht liggen staren. Ja, en ik heb een logeetje. Oh, wie dan? Dat wel Zij slaapt zelf. En wie is ook het? niet? Oh, ik hoor het raar. Wie is je logeet dan? Sina, uh, dat is mijn petekind. Oh. Jong... Hoe oud is ze? Zij is Elf. elf. En ze is nu wakker. Ja, want ze, ze werd geloof het wakker van de radio en ze zei ik zie dan moet je ook niet naar de wc. Ja, ging ze ook naar de wc en, <laughs> en nu ligt ze tegenover me weer aan te grijnen. <laughs> ah, dat zal, zal niet vaak voorkomen denk ik dat ze op, uh, nou bijna vier uur is het al dat ze dan wakker is. Nee, maar soms moet je toch s'nachts naar de wc, dan ga je even naar de wc en dan slaap je zo weer door. Ja, maar wat, ik vind het wel, wel grappig dat je dan de radio aanzet als je dus midden in de nacht wakker wordt. Um, om te kijken of je nog misschien het laatste nieuws kan meepakken. Ja, dat, uh, ik luister ook altijd aan met het oog op morgen. Dat heb ik altijd aanstaan als ik uh, in bed lig. Mm -hmm. Dat vind ik een prettig programma. En we uh, staat er gewoon ook nog steeds op radio 1. Ja, maar uh, ja. is het dan zo dat je, er niet, dat je het niet fijn vindt als het helemaal stil is? Nee, dat is het eigenlijk ook niet. Het is... Uh, een gewone macht en gewoonte, zeg maar. Ah, oké. Ik de radio aan. Je kent iemand die woont helemaal alleen. En woont in een best wel groot huis. En zij heeft gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week, haar radio aanstaan. Dus ook als ze niet thuis is. En dan komt ze namelijk thuis. En dan is ze altijd de radio aan. En ze lijkt het alsof er iemand is. Of dan, ja, het creëert toch een soort van gezelligheid in huis. Ja, zeker. Dat is zeker waar. Ja. Nou ja, Martine... Ja, aan moet nog gedraaid. Wat zei je? Of Willy Moen nog uit, gedraaid wordt? Uit, ja. Um, nou, dat vind ik best wel een leuke. Misschien ga ik die wel draaien, maar ik had in ieder geval Jan Tiersen beloofd. Aan, onder andere aan Thijs. Dus, uh... Ja, maar het is toch Amelie? Oh, Amelie, Ik dacht dat je zei Willy Nelson. Hoe kom ik daar dan bij? Verstand het zo. Okay. Nee, dat weet ik niet. Ja, weer komt. Ik ga hem nu okay. draaien en uh, misschien vallen jullie er allebei wel bij in slaap, uh, Martine. Heerlijk. Ja, dankjewel. Oké, okay, dankjewel voor het bellen. Goeiedag. Dag. In ieder geval drie mensen heb ik hier blij mee gemaakt. Compte du notre été la midi Ingewikkelde titel, maar hij is van Jan Tiersen. En natuurlijk herken je hem uit de film Amélie. Um, ja, er zijn mensen die nog wakker zijn. Heel veel mensen zelfs op dit tijdstip. Het is zaterdagnacht, vier minuten voor vier. Je zou het ook al zondagochtend kunnen noemen. Um, Mark, uh, Goede, nacht. Goedemorgen, ja. Ja, voor jou is het toch meer goedemorgen. Ja jij, jij bent, ja, jij bent niet in Nederland op dit moment, hè? Nee, dat klopt. Ik zit in, uh, ik zit in Spanje. Oké, okay, wel dezelfde tijdzone in ieder geval. Ja, ja. inderdaad. <laughs> en waar precies in Spanje? Uh, in de buurt van Valencia. Uh, dan moet je me even helpen, hoor. Is het een beetje aan de rechterkant in het midden? Klopt dat? Een uh, beetje, beetje aan de, ja, in het midden is dat, hè? Ja, oké, okay, ja. Yeah. Zuid, zuidoost. Is, een, uh, is dat een moderne stad of is het meer een oude stad? Ik durf het je niet te zeggen, <laughs> ja. over we nou dat wel. Maar ja, ik zit onderweg uh, in de vrachtwagen naar, uh, naar Isorum toe. Ah, oké. Okay. Dus jij bent uh, aan het werk in de vrachtwagen in Spanje. Dus je bent niet in Valencia, maar je rijdt uh, op de snelweg dan waarschijnlijk. Uh, ja, dat klopt. Dat klopt. En uh, zijn je nou dat je naar Benidorm toe gaat? Uh, ja. Even een beetje een Nederlandse supermarkten uh, bevoorraden hè, voor de overwinteraars. Oh ja, is dat zo? Wat, wat, wat moet je dan voor producten daar naartoe brengen? Uh, onder andere een potje pindakaas, <laughs> Nederlandse melk, Nederlandse kaas. Zijn er ook nog, want dit zijn best wel inderdaad uh, nou ja, van die typische Nederlandse uh, producten. Zijn er ook nog dingen waarvan je niet had verwacht dat al die Nederlanders dat daar zouden kopen in Spanje? Uh, ja, dat wil je niet weten. Dat is zo gigantisch wat ze daar kopen. Wat dan elke, week, uh, elke week een volle vrachtwagen die er naartoe gaat. En wat zit er nog meer in dan, behalve de kaas en de, de pindakaas? Ja, alle levensmiddelen die je maar hebben wil. En dan nog mensen die bijvoorbeeld uh, die er, uh, drie, vier maanden zitten. Dan willen ze een auto meegeven, dan willen ze een motor meegeven. Ze willen de koffers meegeven, hoeven ze niks mee te nemen in het vliegtuig. Dus uh, alles wat je maar bedenken kunt. Dus jij hebt ook spullen bij je die andere mensen naar iemand toe hebben gestuurd? Klopt uh, Nou, bijvoorbeeld uh, de mensen die hebben thuis een motor staan of een paar fietsen staan. En dan vragen ze aan ons, willen jullie de fietsen meenemen? Nou, dat doen wij dat, hè? Ah, oké. Okay, zodat ze dat zelf niet mee hoeven te nemen, maar wel daar hebben als ze daar zijn. Ja, dat oh. klopt. klopt. Hé, hey, Mark... En de... uh, Ja... Dat is wel, want het is bijna vier uur, dus zometeen komt het nieuws eraan. Maar ik wil het daarna nog eventjes hebben over uh, dingen die echt typisch Nederlands zijn. Dus dit zijn er wel goede voorbeelden van. Dus kaas is in ieder geval typisch Nederlands. Binderkaas. Wat ja, vind je nog meer typisch zeker. Nederlands? Uh, ja, wat is er meer typisch Nederlands? Ja, je, weet, wat je maar bedenken kunt: uh, Nederlandse koffie. Uh, alles, alles wat Nederlands is. Uh, krantje Telegraaf? Het is ja, onder andere. Ook uh, nog. De privé heb ik ook bij me. De nieuwe privé van deze week. De nieuwe ik. revue, alles. Wat, ik vind het leuk, Mark, dat je helemaal vanuit Spanje... in ieder geval aan het luisteren bent naar Radio 1. Dat doe je dan via internet waarschijnlijk, of niet? Ja, dat klopt. Dat doe ik via internet. Er zit wel een paar minuten vertraging tussen. Oké, okay, nou, uh, ja, zo blijf, zo blijf je wakker, hè? Al, al is het een paar minuten vertraging. Het is hier bijna vier uur. Dus ik, uh, ik ga zo meteen verder praten over uh, nou, wat is typisch Nederlands. Mark, dank je Nog een hele goede nacht. Goeie reis. Uh, Oké. Okay. Ja, Fijne uitzending. Dankjewel. je yes. <truimert>